I'm <laughs> sorry.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 I can't explain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 Goedemiddag allemaal, het was een beetje een valse start Ja, eh, we waren te laat, ik was te laat Niet Sandra, die was keurig op tijd, maar ik was, ik was te laat Ja, dat heb juist een pimpasje niet werkt hè staan dus sta je u minuten te klooien ja. Maar goed, we zijn er en uh, we gaan beginnen Zij het iets later dan uh, gepland, nietwaar Goedemiddag Sandra Goedemiddag Ruud en goedemiddag luisteraars Alles goed met je? Heel goed, heel Gefelicite goed Gefeliciteerd hè Waarmee? Nou, je bent toch geslaagd gisteren? Ik ben hartstikke geslaagd. Ja. Voor mijn EHBO-diploma. Ja, nou, er kan dus niks mis gaan vandaag, dames <lacht> <lacht> Ik kan rustig van de trap afdonderen, want het... Uh, Liever is... niet natuurlijk. Nee, dat... Uh, voorkomen... Is beter dan genezen. Inderdaad. Ook dat nog. We het maar meteen de Vraag van de Week doen, om even te Ja, even do, starten, doe maar gelijk. We, we lopen achter, hè, op ja, het Nou ja, <lacht> uh, maak de taartje. Ja, precies. We gaan gewoon uh, beginnen met de vraag van de week. Ja, dat als eerste doen we toch altijd tijdens het tune, dus dat kan nu ook mooi. Ja, nou, dat, uh, we gaan terug in de tijd. Ja, uh, jaren, jaren 60. Oh. The Animals zongen over The House of the Rising Sun. Maar wat was dat? Was het A, een bordeel? B, een gebedshuis? C, een café? Of D, een casino? Op één keer. A, een bordeel. B, een gebedshuis. C, een café of D, een casino. Het liedje van de Animals. Ja, yeah, ik ken het. Ja, in New Orleans, hè? Ja, yeah, in New Orleans. Hey. Yeah. They call the rising sun. Indeed. Ja. Yeah. Dus, ik, uh, ik, ik zeg niks. Nee, nee, nee prima. Want nee. de antwoorden kunnen gegeven worden op onze Facebookpagina. Ja. Yeah. Facebook.com slash Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, uh, dat is de vraag van de week. U kunt er niks mee winnen, maar gewoon, uh, je krijgt een verwel. Uh, je komt in onze Hall of Fame. Hall of Fame. Dat, uh, dat, is, dat is een hele grote eer. Als je daarin komt, ja, je hebt er verder niks aan, maar je kunt er ook geen geld mee verdienen. Je kunt, ook geen, geen, uh, je kunt het ook niet in je cv vermelden van ik sta nou, in de Hall of Fame. Nee, dat kan allemaal niet. Je zit voor altijd in ons hart. Ja, dat wel. Ja. Dat dan weer wel. En dat is heel belangrijk. Goed. Nou laten we beginnen dan zijn oh, ah. de Mavericks Harvest Moon. I'm still new. maar van uh, The Mavericks. Harvest Moon heette het. Kent ze natuurlijk ook van Dance the Night Away, hè? hetzelfde beentje. Dat was wat vlotter. zo zijn we er dan, iets later allemaal dan gebruikelijk, natuurlijk. Dat komt omdat we, uh, ja, iets later begonnen zijn. Uh, dat het, het vervelend is als je pinpas niet werkt. Ja. En dan rijdt de trein net voor je neus weg. Ja, dat kan gebeuren, natuurlijk. Ja, gebeurt. Ah, ik dacht dat het gisteren Blue, da Blue Monday was. Maar dat is uh, uh, vandaag Blue Tuesday dan maar. Goed, dan laten wij ons niet door weerhouden. We gaan het gewoon allemaal weer doen vandaag. En uh, de, de Mavericks. Ja. Drie in één. Die is vandaag van Julian Lennon. dat het allemaal nog, eh, allemaal nog loopt. Want eh, we zitten op dit moment ook nog met een leuke internetstoring. Het is Blue Tuesday vandaag. Blue Monday bestaat helemaal niet. Het is Blue, Blue Tuesday vandaag. We gaan over. Goed, nou, u hoorde achtereenvolgens drie nummers van eh, Julian Lennon. Eh, de zoon van, natuurlijk. Eh, ondergewaardeerd. Eh, ja, eh, Waarschijnlijk dan omdat hij de zoon van was. Maar hij heeft best wel... Eh, Goede dingen gedaan. En hij doet ook nog steeds hele goede dingen. Het eerste nummer uh, wat we hoorden was uh, Too Late for Goodbyes. En dat was van zijn album uh, Valot, uit de jaren 80. Maar uh, een paar jaar geleden, uh, 2015 is ik het goed, bracht hij ook een nieuw album uit. En dat was echt een heel goed album. En dat heette Everything, Everything Changes. En uh, daarvan hoorde u twee stukken. Om te beginnen, Someday, dat deed hij met Steve Tyler van, uh, van Aerosmith. En uh, daar verwees hij wel zeer duidelijk naar zijn vader. Uh, vanwege people, how does it feel to be uh, one of the beautiful people? Want dat heeft hij letterlijk van zijn vader overgenomen uit het liedje uh, Baby You're a Richmond van de Beatles. En als laatste Everything Changes. En ik vind het toch dat deze man best af en toe is even een pluimpje mag krijgen. En hij doet heel goede dingen. Hij heeft ook zijn uh, zogenaamde White Feather Foundation. Daar doet hij uh, goed werk mee. En hij is ook voornamelijk erg bezig met fotografie. En ook dat doet hij fantastisch. Want hij heeft al uh, in bekende steden als Londen en New York... grote uh, tentoonstellingen gehad. Dus het is echt geen kleine jongen, deze Julian. En hij is ook alweer dik in de 50. Dus kleine jongen. Hè? Goed, gelukkig ben ik zo slim geweest om uh, één belangrijke speellijst... die we altijd gebruiken, offline te zetten zodat we gewoon door kunnen gaan. Want het internet ligt er helemaal uit hier. Doet helemaal niks meer. <coughs> nou ja. We kunnen gewoon doorgaan. Alleen hebben we dan geen Sidekick liedje. Nou ja. dan. Uh, nou dan lees ik het nieuws ook niet voor. Ah ja. dan <laughs> zoek je mijn handen uit. Die ik wel off offline heb staan. Oké. Okay. Ja. Zo, zo doen we dat gewoon. Uh, moet je, moet je straks maar, gaan we straks wel even een liedje van de Sidekick doen. Ja. Yes. Maar uh, nu eerst uh, gaan we naar... Uh, Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Sandra Lissenberg. En luistert u goed, want het is misschien wel de laatste keer. Ja, en nog steeds geen jingle. Dat vind ik nou spijt. Nee, nee. nou. Als het de laatste. Nou ja, het is alleen maar dat na die naam noemen. Ja, precies. Er is, nou, het Regionieuws. Het, het Regionieuws. Van uh, dinsdag 25 januari. Ja.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 De politie van het team Kennemerland-Kust zoekt getuigen van een mishandeling die in de discotheek Chin Chin in de Haltestraat in Zandvoort heeft plaatsgevonden tijdens Nieuwjaarsnacht rond half drie s'nachts. Op dat moment stond de discotheek vol mensen. De politie is op zoek naar een verdachte in het onderzoek. Deze verdachte man voldoet aan het volgende signalement: Hij is blank, kaal tot gemillimeterd haar, een beige trui en een gezet figuur.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 Waaien doet het niet of nauwelijks. De nacht naar woensdag verloopt bevolkt met minima rond het vriespunt. De wind gaat uit het zuidoosten waaien... en in de loop van woensdag neemt de kans op opklaringen toe. De temperatuur komt uit op circa 2 graden boven 0... en de wind is matig uit het zuiden tot zuidoosten. Donderdag is het zondag, maar koud met in de ochtend ongeveer 5 graden vorst. Dus doe je winterkleren nog niet de kast in. En tot zover het weerbericht... Het is een pas januari, dus uh, nog vol winter toch? Ik zit volgende week gewoon lekker ja, in 30 ja, graden. Ja, ja, ja, ga eens maar lekker je ah. maken. Zal ik het nog een keer vertellen? Dat was het weer. zie je zacht voort. Het liedje van de zand. Niet echt. Stond er nog in, ja, sorry hoor. <laughs> maar uh, we hebben geen liedje, want dat komen we zo gauw niet vinden. Zoals ik zei, we hebben een internetstoring hier. Dus uh, vandaar maar even de Beatles, daar hou je helemaal niet van. Maar, uh, toch maar even. Liedje van de presentator. <laughs> Alle sidekick liedje natuurlijk, maar ja goed, we moeten even improviseren, want uh, ik kon dat liedje wat ze graag wilden niet, niet uh, opzoeken. Maar uh, dan gaan we maar even naar Bowie, want dat vind je ook leuk, toch? Ja hoor, ik doe net al zo goed. Ja. <laughs> David Bowie, Young Americans. En naar de bioscoopagenda. ...dat hij ons ontvallen is. Dit De genie, deze fantastische man. Kunstenaar, acteur, muzikant, componist. Wat deed hij eigenlijk niet? was ook trouwens een begenadigd acteur. hoor Ik heb een paar hele mooie films van hem gezien. David Bowie dus en Young American... We gaan eens even kijken wat er uh, de komende tijd uh, in onze zandvoortse bioscoop uh, te doen is. U zult de gebruikelijke tunes even moeten missen. Want ik zei het al, we hebben internetstoring. En ja, als je dan met Spotify werkt, dan komt er helemaal niks door. Dat is allemaal zo vervelend. Maar ja, nou, doen we deze maar even. De agenda. Oh nou ja, de bioscoopagenda dan. Heb je hem? Ja, maar ik, volgens mij mis ik één film. Want toen vloog het internet eruit. Oh. Maar uh, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd ten opzichte van vorige week. We hebben nog steeds voor het matiné uh, de animatiefilm Sing. En die draait op de zondag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Uh, om half twee. Gevolgd door de andere animatie die het Circus al enkele weken aanbiedt. En het is tevens ook de laatste week. En dat is Fayana. En die. Uh, begint op dezelfde dagen als Sing, maar dan om half vier. Ook draait nog steeds La La Land. Dat is een Amerikaanse film, uh, eigenlijk een ode aan de Hollywood musicals. Uh, en deze film draait op zondag, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag... maar om verschillende aanvangstijden. En dat heeft allemaal te maken met de extra uh, avondfilm. Uh, dat is de digitale uh, gepimpte versie van Once Upon a Time in the West... En die draait dus in het weekend, vrijdag, zaterdag, uh, nee, vrijdag en zaterdag alleen nog. Uh, alleen nog dit weekend te zien. En Once Upon a Time in the West kunt u zien om kwart over negen. Maar zegt u nou, uh, op vrijdag en zaterdag zou ik dus liever naar La La Land gaan. Dan begint die film dus dan om zeven uur. In plaats van om het gebruikelijke tijdstip acht uur. Dus uh, met uitzondering van de vrijdag en zaterdag begint La La Land om acht uur. Behalve dus op de vrijdag en zaterdag begint hij om 7 uur. Snap okay, je het nog? Ik snap het nog. jou ja, hoor. Ja want die, die Once Upon a Time in de West die duurt zo'n drie uur geloof ik. Dus dat is, een, dat is een ontzettend lange film. Ja neemt u vooral wat te eten mee. Ja. En wat te drinken. Neem een zak chips mee. Bijvoorbeeld slaapzak. <laughs> slaapzak kussentje. Uh, mocht het allemaal te snel zijn gegaan. Dan kunt u alles nog rustig nalezen op www.cinemacircussandvoort.nl Als u internet heeft. Als u wel internet heeft. Ja, als u wel ja. internet heeft. Wij hebben het niet hier in de studio. Dat is heel vervelend. Maar goed, dat uh, zal ons niet weer houden om er even goed een leuke uitzending van te maken. Ik we vind het nog... alleen maar grappiger, het improviseren. Ja, ik ik wordt er altijd een beetje lacherig van. Ja, een beetje nog maar. Ja, ik goed. hou er wel van. Oké. Okay. Ik ben dan geneigd om zelf jingles te gaan zingen. Ja, ja. Maar <laughs> nou, dat hoeft niet hoor. We ah. hebben Toto. Even eh, door. En die hebben het over Pamela. En dat is een hele beste. Het blijft een van de heerlijke nummers van deze Amerikaanse band, Toto. ze uh, natuurlijk van Afrika en van Rosanna. En uh, nou, dit was er eentje van het album Toto 7, als ik het goed heb. En het liedje, dat heette Pamela. Uh, nog eentje voor het nieuws, als het nieuws komt. Want dat weet ik nu ook maar even niet. Uh, want zoals ik u al vertelde, wij zitten met een internetstoring... En dan weet ik niet of het actuele nieuws wel doorkomt. Maar we zullen dit allemaal zo gaan ervaren. Tot het nieuws. In ieder geval tot de tijdstip van 1 uur. Uh, gaan we luisteren naar George McRae. Rock you baby. Oh nee, rock me baby. Dat liedje dat heette Rock Me Baby. En als je denkt, waar ken ik dit nou van? Nou, het is een mooi pianomuziekje dat ons naar het nieuws en de boodschappen gaat brengen. Herken je het, Sam? Uh... Nee. Het is van David Bowie. Ja, ik hou helemaal niet van Boeing. En dan wordt het heet uh, Live on Mars. Alleen dan gespeeld door Rick Wakeman. Maar goed, uh, we kunnen dat niet helemaal draaien. We gaan zo naar het nieuws en het weer van 1